En jij beleeft het sneeuw, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met nu nu Zandvoort op zondag. De, de Nederlandse Bit Vitesse, ja. Zo het begin van uur 2 van Zalvoet op Zondag. We gingen terug naar de jaren 80. Dat deden we het samen met de single Rosaline. Het is 7 minuten over 3. Een hele goede middag. Uur 2 van dit programma. Met daarin de volgende onderwerpen. Hadden we gisteren een aangepaste evenementenagenda... in verband met de vele activiteiten in en rondom Zandvoort. Vanmiddag om half vier hebben we de uitgebreide evenementenagenda... en kijken we vooruit wat er vandaag, de volgende week en volgend weekend... op het programma staan. Dus houdt u pen en papier vast bij de hand. Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Volgen wij voor u uiteraard de ontwikkelingen in de eredivisie. En hebben we natuurlijk schitterende muziek. En even tussendoor, ik heb net een fotootje gezien... van de voor 400, meer dan 400 euro geknipte kop van onze collega Ruud Jansen. Dat zou die vaker moeten doen. Nou, nog een mooi, mooi pak eronder. En hij ziet er helemaal door een ringetje te halen uit. Zo, geweldig. Alle, alle, alle, uh, ja, moet je zeggen... alle klassen voor degene die hem geknipt heeft. Want het is een keurige kop geworden. Dus, veel muziek. Zo, zo is het. Nou, als je die koppen wilt zien... <laughs> Facebook? <laughs> ja, ja, op Facebook. Of uh, kijk gewoon aankomende maandag even. Hè. Morgenmiddag tussen 12 en 2. Dan zit hij in de studio van CFM. En dan ga je naar wwwzfm livenl En dan kan je Ruud aan het werk zien. Ik kan niet zorgen dat ik iets te kort kom. Geen idee, geen benul wat de smaak van honger is...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 Die weekenden vlak voor kerst die zijn uiteraard geschikt om de kerstbal op te tuigen en zo. Hij is mooi te gaan versieren. Mocht je daar op dit moment mee bezig zijn, heel veel succes. CFM is al aardig onderweg. Er mag nog wel ietsje meer bij. Kan nog iets meer bij. Maar kijk maar even op de webcam van CFM. Dan kan je onze geweldige kerstboom zien. <laughs> ja, maar uh, we gaan het even niet over de kerst hebben. Want heb jij al een idee wat je wilt gaan doen met oud en nieuw? Nou, luister dan naar het volgende. Ja, daar kom ik zo nog even op. Want uh, kijk, de Zandvoortzoekerant staat natuurlijk vol met uh, diverse opties die je kunt uh, gebruiken uh, tijdens de kerstdagen. Want alle, alle restaurants in, uh, in Zandvoort hebben natuurlijk de diverse kerstmenu's voor u klaargemaakt. Het enige wat u hoeft te doen is natuurlijk even reserveren. Maar wij kijken vast even vooruit naar oud en nieuw... want dan hebben we ook weer geheel iets nieuws. Want voor het eerst is het namelijk mogelijk... om op het strand oud en nieuw te vieren. Door een aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening... heeft het Zandvoorts College van BNW het mogelijk gemaakt... voor de jaar rond paviljoens om open te blijven tot na 12 uur s'nachts. Een verordening dat in het verleden niet bespreekbaar was... Club Notiek maakt dankbaar gebruik van deze gelegenheid... en organiseert een nieuwjaarsparty. Uiterlijk 0200 uur zal het Club Notiek de deuren sluiten. Dat het college toestemming heeft gegeven... om tijdens deze bijzondere nacht langer open te blijven... is uniek in Nederland... want nog nooit is oud en nieuw op het strand gevierd. Club Notiek is daar onmiddellijk op ingesprongen... en heeft organisator Willem Appelman... gevraagd om een spetterend eindejaarsfeest te organiseren. En dat was niet tegen Dovermans oren gezegd. Appelmans is bekend van Swing Station... De disco- en dance-classic-parties in Haarlem en Zandvoort... Hij zal, uh, er ook, hij zal ervoor zorg dragen dat ook de oudejaarsparty een spetterend succes wordt. De komende jaarwisseling is dus een feest in Clubnotique. Entreekaarten zijn tot 21 december te bestellen à 21 euro. Daarna is de prijs 35 euro. Daarvoor krijgt men toegang tot het feest, hapjes en een welkomstdrankje. Maak het mee en wees een van de eersten die dit unieke gebeurtenis kan aanschouwen. Geweldig dat dit uh, mogelijk gemaakt wordt. Oud nieuw op het strand. Zo is het. Ga dat meebeleven. Sunday morning. Hey, <tie> met het, uit. het is wel al vijf minuten voor half vier, dus ben je er een beetje laat bij. Maar het was wel een heerlijke zondagmorgen. Voor jou ook, Albert-Jan. Ja, ja. Als je dit nummer hoorde, dan wordt het weer zondagmorgen, hoor. Ja, zeker. You're Easy, de single van de Commodores. Jawel. Nou, we gaan dus even kijken naar de tussenstanden in de eredivisie. Er zijn om half drie vanmiddag een tweetal wedstrijden gestart. Waaronder de wedstrijd van de PSV tegen FC Twente. Daar staat het op dit moment, daar komt hij aan, 2 tegen 0 in de rust. En FC Groningen ontvangt in de Euroborg in Groningen Vitesse. En daar is de stand 0 tegen 1. En de mensen die hem gemist hebben de wedstrijd die vanmiddag om half 3 gespeeld is... hebben het over Ajax tegen FC Utrecht... Die eindigde in een 3 tegen 1. En dan heb je nog een klapper van de rug, Albertje. Ja, om kwart voor vijf begint die Feyenoord ontvangt in de Kuip thuis. AZ. En we houden de wedstrijden voor je in de gaten bij CFM. Hier is Paul McCartney. Een paromparom, je weet wel. Die plaats. Daar staan we dan. We all stand together, jongeren Paul McCartney. Het is al vier geworden zo'n groen, Albert-Jan. De extra lange evenementenagenda. Ja, gisteren hebben we de kortere versie. En vandaag ga je er tegenaan, hè? Vandaag ga ik er tegenaan. En als het te lang duurt, Rob, dan steek je je vinger maar op. Dan ja. een plaatje tussendoor. Als je een klap tegen je hoofd aan krijgt, dan weet je dat je te lang doorgaat. Zandvoort, ja, uit zijn voegen. Springt uit zijn voegen van de activiteiten. En laten, we eerst, laten we eerst beginnen bij het begin. En dat was natuurlijk gisteren met de opening van de ijsbaan. Want er werd ook gelijk het startsoort gegeven van het winterwonderland in Zandvoort. De ijsbaan is van gisteren tot en met 4 januari dagelijks geopend. En in dezelfde periode kan men een wens doen in het wenspaviljoen op het Raadhuisplein. Daar wordt zondag 14 december de kerstcadeaumarkt geopend. Het weekend daarna, dat is het dus volgend weekend... zijn op zaterdag de sprookjeswandeling... en het winter santa voor kinderen op zondag. Het, en op zondag het kerkconcert van Classic Concerts... met Haarlem Voices en Zandvoort loopt. De sponsorloop van Leeuwarden via Zandvoort naar Haarlem... waar het met deze actie opgehaalde geld wordt overgehandigd... aan het glazen huis van 3FM. Op kerstavond 24 december kan weer worden meegezongen... met de openlucht kerstzang op het Kerkplein... Na de voor velen ongetwijfeld feestelijke jaarwisseling... kan op 1 januari een massa uh, een duik worden genomen in de Noordzee. De laatste dag van de ijsbaan wordt op 3 januari voorafgegaan... door een spetterend disco on ice. En als het weer hetzelfde wordt als vorig jaar... Nou, dan uh, kan iedereen weer genieten van deze geweldige activiteit... dat disco on ice. Terug naar vandaag, terug naar de Zandvoortse rommelmarkt in kerstsfeer. U bent nog tot vier uur van harte welkom in het gebouw De Krocht... aan De Grote Krocht 41 voor deze Zandvoortse rommelmarkt. Dus tot vier uur bent u daar van harte welkom. Dan hebben we ook nog de kerstmarkt die momenteel wordt gehouden. En dat is allemaal in het centrum en dat is in en rondom het Raadhuisplein. En die duurt vandaag tot zes uur. Dus de kerstmarkt duurt vandaag tot zes uur. Dat allemaal rond het Raadhuisplein. En liefhebbers van de Winterborrel, dan zult u zich kunnen vervoegen... bij Club Nautique, want vanaf drie uur bent u daar vanaf harte hart welkom. Van de Winterborrel, want vanmiddag is er weer een gezellige Winterborrel... bij Club Nautique, met muzikale ondersteuning van SEB Lounge... featuring Sanne, Esther en Bert, dat allemaal vanaf drie uur. Dan gaan we naar het kerstconcert van het Zandvoorts Mannenkoor... in het Kennemer Gasthuis, een aanrader voor de liefhebbers. Op woensdag 17 december treedt het Zandvoorts Mannenkoor... onder leiding van dirigent Johan Leeman... Op in, het Kerk, uh, uh, op in het Kennemer Gasthuis Locatie Zuid. De opbrengst van dit concert komt geheel... wederom ten goede van 3FM Serious Request. En wilt u woensdag gewoon lekker naar de film? Dat kan ook, want het is weer tijd voor Filmclub Simon van Kolm. En dan hebben we het over Circus Zandvoort Gasthuisplein nummer 5. En die uh, uh, voorstelling begint om half acht. Meer informatie over Filmclub Simon van Kollem... Uh, kunt u vinden op de website www.circuszandvoort.nl. Www en vanaf 18 december, het kan u niet zijn ontgaan... is het weer zover, dan is het weer tijd voor Serious Request. En uh, dit jaar vanuit uh, Haarlem, vanaf de markt... vanaf 18 december tot en met woensdag 24 december... gaan weer drie jizzjockeys uh, uh, zich op laten sluiten in het glazen huis... en geld opbrengen voor de oorlog en conflictenslagoffers van seksueel geweld. Onder het motto, hands off our girls. Dan gaan we naar, namelijk nou even doorbladeren... De recreale, de, zoals gezegd, het kraampie, En dan hebben we het over het Zandvoortsmuseum of Swaluweestraat, nummertje 1. Dat allemaal op 20 december. En dat begint allemaal om 2 uur en duurt tot 5 uur. Meer informatie over de recreale kraampie kunt u vinden op www.recreale-zandvoort.nl zandvoortnl www -zandvoort Een geweldige activiteit voor de jeugd in Zandvoort. Dan is ook weer tijd voor een voorstelling van de Babbelwagen. Een historische digitale fototentoonstelling van Zandvoort aan zee. Op groot scherm met dit keer als thema. Op naar Zandvoort. En dat is allemaal in Hotel Faber. Kostverlorenstraat nummertje 15. En uh, meer informatie en uh, pleuk, reserveren van kaarten. Dat kan allemaal voor deze 20 december. Deze voorstelling van de Babbelwagen in Hotel Faber. Via info.apenstaatjebabbelwagen.nl Info.apenstaatjebabbelwagen.nl en zoals eerder aangegeven is het op 20 december ook weer tijd voor de sprookjeswandeling. Op zaterdag 20 december 2014 wordt er een gezellig in, het centrum, in het gezellige centrum van Zandvoort... weer een sprookjeswandeling georganiseerd. Een leuke activiteit voor alle kinderen uit Zandvoort aan zee en de regio. Het speelt zich allemaal af rondom het Kerkplein. De entree is 4 euro per kind... en het begint middags om 3 uur deze 20 december. En het duurt allemaal tot half 7. Meer informatie over deze Sprookjeswandeling... kunt u vinden op www.sprookjeswandeling.nl www.sprookjeswandeling.nl Dan gaan we naar een speciale kerstvoorstelling... en dan hebben we het over het Zandvoorts Museum en de Swalueestra het nummertje 1. En dat is op 21 december om 3 uur smiddags. Op zondagmiddag 21 december geeft het Verteltheater De Blauwe Kom... een speciale kunstkerkvoorstelling. voorstelling dichtbij en van ver met poëzie, verhalen en live muziek... geïnspireerd op de expositie Kunst over Grenzen. Dat allemaal in het Zandvoortsmuseum op 21 december om drie uur middags. Het e-mailadres wat hierbij us... deblauwwelkomapenstraatjeplanet.nl de de En meer informatie uiteraard ook bij het Zandvoortsmuseum. En dan uh, hebben we het op 21 december is het weer tijd voor Zandvoort Loopt... en wel in het kader van Serious Request. Zandvoort loopt op... Uh, loopt is een sponsorloop van Leeuwarden via Zandvoort naar Haarlem... en bestaat uit twee gedeeltes. Een kleine groep van 10 à 15 lopers zal in de estafettes lopen... van Leeuwarden naar Zandvoort. Een hopelijk grote groep zal vanuit Zandvoort of Overveen... hardlopen naar de Grote Markt in Haarlem. Deze, gro deze groep loopt 5 kilometer of uh, ruim 10 kilometer. Meer informatie over deze speciale Zandvoortloop ten behoeve van een 3FM-serious request... kunt u vinden op www.zandvoortloopt.nl www.zandvoortloopt.nl Dan is het ook weer tijd voor jazz. En dan hebben we het op 21 december. En dan hebben we het over jazz in Zandvoort met de Suburb Voices. Ook dit seizoen weer genieten van geweldige jazzmuziek in gebouw De Krocht. Dat allemaal op 21 december om half drie. De Suburb Voices in de gebouw De Krocht. En meer informatie over dit concert kunt u vinden op www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl en last but not least, classic concerts op 21 december, de Harlem Voices. Op zondag 21 december is het kerstconcert met het Harlem Voices onder leiding van Sarah Barrett. Een half uur voor de aanvang van het concert is de kerk geopend en het concert begint om drie uur. En het speelt zich allemaal af in de Protestantse kerk aan de Poststraat straat nummer 1. Meer informatie over dit prachtige concert kunt u vinden op www.classicconcerts.nl www.classicconcerts.nl Tot zover. En wil je het eventueel nog een keertje rustig nalezen? Ga dan naar internet, naar www.zfmzandvoort.nl. Want de website van CFM is geheel vernieuwd. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. En hier is de Nieuwe Lorde en die heet Meltdown. Lord, meet King Push. Life is like a costume party. Just cover the flaws in Cavalli. Let's hide the hurt in a molly. We all trying to be somebody else. You can't hide your tears in wealth. When your heart knows you hate yourself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 I don't know. Ook vrijdagmiddag tussen 3 en 5, Dan hoor je hem bij CFM, de Euro Breakdown. gepresenteerd door collega Maurice Mulder. En ja, Maurice zei het zo wel Van de week bij deze plaats staat uiteraard ook in de Euro Breakdown. Hij zegt geproduceerd door onze Zuiderbuur. Stroma E. Jawel. We de, de nieuwe single van En die heet Meltdown. Down. I don't really have a clue these days. Tell me where we're running to? 'Cause maybe this old cowboy's lost his way. Singing blues. What's that? You think I should call her up and save this? Can I save this? Singing blues. 'Cause you're damn tired of my blood on misbehaving. Mm -hmm. Maybe the. Why? I don't need no water, I'm all good with double vision Ain't the guilt's ready, at yeah, closing time Wauw, wat een geweldige nieuws hier voor Hou Deze plaat hier in de gaten hoor, want hij klinkt zo lekker. Hè? Ja, lekker in het geworden. Goed Maatje. De Love Drunk bij CFM. Ja, we gaan eens even kijken naar de tussenstanden. Want ze zijn inmiddels weer aan het voetballen al daar. Tussenstanden van de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn, Albert Jan. PSV ontvangt thuis FC Twente. En het is toch een spannend duel. Maar PSV leidt deze wedstrijd momenteel met 2 tegen 0. Kijk, ik heb de, de, de, de, het even omgegooid. Ja, ik denk, dan doe, je... dat doe ik deze wedstrijd, ja, want, uh, dan ja. bespaar ik je weer fijn, wat. Fijn, fijn. Want er komt ie aan, FC Groningen tegen Vitesse. Albert daar staat er momenteel 0 tegen 1. Maar we zijn er nog niet, we hebben nog een half uur te gaan. Dus Zo uh, is het. Wie weet. Er kan nog heel veel gebeuren. Goed, uh, mag ik even een oproepje doen nog? Ja, tuurlijk. Want we kregen uh, luisteraars een uh, verzoek van een nieuw unicum. Om u alvast een, te laten kennis nemen van een voorgenomen actie bij Nieuw Unicum. En wij verlenen daar graag onze medewerking aan. Maar wat betreft 17 januari volgend jaar, 17 januari 2015. Want Nieuw Unicum vraagt om mensen uh, aan u, luisteraars en aan inwoners van Zandvoort, om te helpen snoeien bij Nieuw Unicum op 17 januari aanstaande. Het gaat om het rolstoel uh, toegankelijke schelpenpad dat op het Nieuw Unicum terrein slingert naar een uitzichtpunt... en wat een geliefd uitstapje is voor cliënten van Nieuw Unicum en hun bezoek. En uh, daar is natuurlijk uitgebreid de mogelijkheid voor. Wilt u meer informatie hebben over deze prachtige actie... op 17 januari aanstaande bij Nieuw Unicum? Neem dan contact op met Nieuw Unicum. Te bereiken op telefoonnummer 023-576-1173. 023-576-1173. En te, aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag. Dus als u mee wil helpen, geef u op voor deze prachtige actie. Nou, daar heb ik even goed nieuws voor je. FC Groningen, Vitesse Momentel. 1 tegen 1. Ja. Ja, daar is u weer helemaal <laughs> blij. He. 17 januari, hè? Dat van uh, ja. nu in de kant. Dus. Oké. Okay. Nou, we gaan weer een uh, paar platen draaien tot aan het nieuws en weer van 4 uur, waaronder deze van S Simpson. Hier is Saletas Rack. How we managed We had to stick to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 Something to look forward to looking forward looking forward to oh. Most at home. Nou maakt die Ellen Clark altijd wel lekkere muziek hoor, maar als hij een plaat samen met zijn vader maakt, dan wordt hij net even mooier, hè? net even beter. Jordan, samen met uh, inderdaad zijn vader Dane Clark, de nieuwe kerstsingle van ze heet Going Back For Christmas. En geweldig dit, plaat. dit he? wordt een kersthit hoor. Wat ligt hier lekker in het gehoor hè? ongelooflijk, ja... Geweldig. Geweldig. ja. Hey, jij hebt nog meer, meer positief nieuws. Ja, nou, luisteraars, u had net natuurlijk al kunnen luisteren naar de zeer uitgebreide evenementenagenda voor de komende tijd hier in Zandvoort. Maar ook in 2015 zal er meer Zandvoort-promotie in de maak zijn. Wat vorig jaar tijdens de Historic Grand Prix voorzichtig werd opgestart, het circuit en het dorp dichter bij elkaar brengen door middel van festiviteiten en ondernemersactiviteiten, krijgt volgend jaar uiteraard een vervolg bij meerdere grote evenementen. Daartoe is een werkgroep in het leven geroepen met vertegenwoordigers van het circuit, lokale ondernemers, VVV Zandvoort en uiteraard de gemeente. Ook de bevestiging vorige week dat het DTM op 12 en 13 juli 2015 weer naar Zandvoort komt, zal voor de werkgroep aanleiding zijn flink uit te pakken in het dorp. Wat we precies gaan doen, moeten we nu nader gaan bekijken. Maar reken maar dat we flink gaan uitpakken. Al dus Hilly Jansen, die namens het de gemeente in de werkgroep zit. Er moet een soort draaiboek komen dat we kunnen gebruiken als er een groot evenement in het dorp komt. Als iedereen meewerkt, dan, dan is dat goed voor heel, heel Zandvoort. Want al die, al die mensen die je van buiten trekt... besteden hier toch de nodige geld. Dat moeten de ondernemers toch ook aanspreken. Ze gaan de cafés in, blijven eten of slapen. Eh, en als ze het naar de zin hebben, komen ze zeker nog een keer terug... of we vertellen het door. Zandvoort krijgt daarmee nog meer uitstraling. Ik hoop dan ook dat wij dit gaan lukken. Al dus, Hilly Jansen, dus nog me meer... Zandvoort Promotie, Circuit dichterbij dorp, ondernemers, VVV en gemeente hebben de handen in één geslagen om ook in 2015 een Zandvoort Promotie Zand op de tafel te leggen. En dat is heel belangrijk. CFM die draagt daar ook een steentje aan bij, Albert Jan. We ah. hebben onder meer de CFM-app nou, oh. over Zandvoort Promotie uh, gesproken. Download hem nu, de ZFM-app is gratis verkrijgbaar in de diverse stores. We hebben het over de Play Store en de App Store. Zoek op ZFM Zandvoort. En je hebt direct onze app op jouw mobiele telefoon of tablets. Dus. Download hem nu, de CFM-app. Hij is ook in kerst weer, hè, nou? Nee, <laughs> ja. Heb je het gezien? Ja, keurig uh, tintje aangegeven, Ja, toch? Ja, mooie ja, foto, ijsbaan. Kerstlingertje. Sprakeloos. Sprakeloos ben ik. Dus download hem nu, de CFM-app. Hij is gratis verkrijgbaar. Alle laatste nieuwsjes van CFM. En vanuit Salford krijg je dan direct op je telefoon. En stuur je allemaal fijne dagen en een voorbij.